Volgens de Amerikaanse justitie is Dino Bouterse ook op Surinaams grondgebied over de schreef gegaan. Zo zou hij onder meer verantwoordelijk zijn geweest... voor de opslag van cocaïne en raketwerpers in overheidsgebouwen. De politie heeft vier mannen uit Gelderop... ter neuze best en turnhout opgepakt. Ze worden verdacht van het witwassen van tientallen miljoenen euro's... aan winst uit illegale gokspellen op internet. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. De verdachte investeerde de opbrengst onder meer in onroerend goed... Afgelopen mei werd al beslag gelegd op 80 woningen en bedrijfspanden... in Nederland, België, Spanje en Duitsland. Ook is beslag gelegd op de inboedel van de woningen van de verdachte... en op meer dan 100 bankrekeningen. De hoofdverdachte is een man van 33 uit Gelderop. Hij verdiende zijn startkapitaal met de handel in softdrugs... dat hij investeerde in vastgoed en illegale gokactiviteiten.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 De Lene. De check van Gelder. Een bijzonder goede avond. We gaan veel vooruitblikken vanavond. Morgen spelen acht Europese landen hun eerste wedstrijd in de play-offs voor een ticket naar het WK in Brazilië. Spannend voor onder meer Finn Bokersvond van Hier de Veen. Ja, dat is iets uniek. Die, die eerste keer medemaakt voor IJsland, dat is uh, fantastisch. En, en dan wil ik ook uh, belangrijk worden. Straks kijken we vooruit op deze wedstrijden met Henk ten Katen. Ook in het tennis kijken we vooruit naar morgen. Dan speelt Servië tegen Tsjechië de Davis Cup finale. Kopman van de Serven Djokovic is blij dat hij thuis in België mag tennissen. tennis. Playing in front of the home crowd is een uh, a special feeling because you're never alone. I mean you play op play by yourself on the court, but you know national captain is sitting on the bench with the 20-30 guys from your team behind cheering up for every point that you win or lose. So is deze competitie heel uniek. En ook met het Nederlands zelf kijken we vooruit naar de oefenwedstrijden tegen Japan en Colombia. Maar de Stekelburg is na een jaar weer terug in de selectie van Oranje. En dat is goed nieuws voor de doelman van Fulham. Minder goed nieuws is dat zijn trainer Martin Jol ter discussie staat. Als je, geen, als je wedstrijd niet wint, dan komt de kritiek. En of dat terecht of onterecht is, dat, uh, dat is altijd lastig. Alleen uh, goed, uh, op dit moment uh, ga ik er niet vanuit dat, dat ik het heel zelfs, dat hij weg is. Of dat uh, absoluut niet nee. Dat allemaal tot 11 uur in... ...Machtelijn. Het was even wennen. Niet Irene wust, maar Lotte van Beek toch vorige week in Calgary... ...de meeste Nederlandse aandacht naar zich toe... ...voor wat betreft het vrouwenschaatsen. Van Beek schaatste een geweldig snel weekend. Ze won de 1500 meter en reed ook op de 1000 meter sneller dan ooit. Dus zijn in Salt Lake City veel ogen gericht op Van Beek... ...voor de tweede wereldbeker van dit Olympische seizoen. Ja, wanneer de Utah Olympic Oval binnenstapt... op weg naar de ijsbaan, naar de arena, zoals het zo mooi heet... dan kun je er niet omheen. Een groot bord hangt daar opgesteld met een aantal plakaten... bandeau's als het ware met de huidige wereldrecords. En dan kun je aan de gouden medailles ervoor nog zien... welke wereldrecords er hier zijn gereden op deze baan. Als een schaatser nog niet gemotiveerd was... Dan word je het wel als je uh, naar dat bord kijkt, uh, toch Lotte van Beek? Ja, ik denk dat elke sporter daar stukken wel van droomt. Er is natuurlijk niks mooier zijn dan uh, de snelste ter wereld zijn. En uh... Kijk, het, het is wel een mooie motivatie als je hier binnen loopt. En je denkt, oh. Maar ze staan wel heel scherp, moet ik zeggen. Maar uh, ah, je weet Van Beek gaat de wedstrijd maken. Gaat de wedstrijd hard maken. Lotte van Beek dus, 21 jaar, afkomstig uit Zwolle. En dé Nederlandse vrouw van het Eerste Wereldbeker weekend. Ze won met Nederland de ploeg achtervolging, Ze won de 1500 meter in een persoonlijk record. En ze reed... De Nederlandse record. ...op de 1000 meter. Haar eerste Nederlandse record. 1, 13, 36. Je merkt dan wel het verschil tussen podiumplekken of rijden of winnen dan dan zien ze opeens ja, krijg heel veel aandacht ik heel veel felicitaties gehad dus dat, ja, dat is ook heel leuk om te horen en uh, iedereen eigenlijk heel positief naar 1 13 36 en geloof het of niet dat is weer de tiende tijd ooit gereden hoeveel mensen hebben er al tegen je gezegd oh, het is wel vroeg in het seizoen het is pas november en dat soort dingen ja, wel een paar. Maar ik, ik hou gewoon vast, de eerste klap is een Daalderwaard. En uh, ik ben alleen maar blij dat het nu zo gaat. En uh, ik uh, hoop vooral gewoon fit te blijven. En dan uh, heb ik alle vertrouwen in de rest van het seizoen. Waarop heb je afgelopen zomer de meeste progressie geboekt? Uh, ja, wel in mijn basisconditie. Dus ook uh, qua fietsen, qua duur. Uh, heel veel uh, eigenlijk vorig jaar ermee begonnen. En uh, dat gewoon mooi hebben door kunnen zetten. En daar heb ik wel stappen in gemaakt. Ja. Het schaatsen doe je eigenlijk met een lagere hartslag dan wat ik vorig jaar deed. Tenminste, ik denk dat daar het grootste verschil in zit. Dus je rijdt makkelijker, je houdt het makkelijker voel. Je kan langere minuten uh, ja, rijden met, met minder energie. Van Beek is sneller dan ze ooit geweest is. Sneller dan ooit een andere Nederlandse geweest is. Ze neemt het Nederlandse record van iedereen wust al. Dat Lotte van Beek een groot talent is, dat weten we al langer dan vandaag. In 2010 pakte zij de wereldtitel Allround bij de junioren. En ook nog eens wereldtitels op drie afstanden... Maar daarna kenden ze het moeilijkste jaar uit haar carrière tot nu toe. Nou, het was vooral het, het schaatsgevoel was ik kwijt. En dat heeft me ook wel laten inzien van... eigenlijk, natuurlijk uh, fit zijn is heel belangrijk. Maar als je het schaatsgevoel niet hebt... dan maakt het eigenlijk allemaal helemaal niks uit. Want dan, dan klopt het gewoon niet. En vooral daar ben ik gewoon blij mee... dat ik de afgelopen twee jaar dat ene ja, sterkere basis... maar ook gewoon het schaatsgevoel... Uh, eigenlijk nog, ja, nog preciezer heb weten te krijgen. Dus qua timing en... Uh, ja, je, je, je leert jezelf kennen en ik denk dat dat ook voor nu gewoon eigenlijk een heel belangrijk jaar is geweest. Hoe belangrijk is Jan van Veen dan voor jou? Uh, ja, heel belangrijk. Ik denk vooral, uh, ik heb gewoon een goede klik met Jan. Dus we hebben vaak aan, uh, ja, een paar woorden of eigenlijk geen woorden genoeg. En uh, Jan is gewoon heel direct en ik, ook gewoon, uh, nou, dit is geen trainen. En de, ik heb af en toe ook een beetje ja, die harde hand van nodig, gewoon, van, gewoon doen. En uh, ja, daar ben ik wel heel blij mee. Als je nou een van die uh, plakaten die daar hangen met wereldrecords zou mogen vervangen dit weekend... welke wordt dat dan? Oeh, uh, nou ik denk wel de mooiste is degene die lang staat natuurlijk. Want dan, uh, dat betekent dat er uh, eigenlijk al heel lang iemand niet uh, aan is uh, weten te komen. Moet ik even heel hard nadenken, dus het is 1500 meter zeker bij jullie hè, bij de vrouwen ja. Ja, dat is die van uh, Cindy Klaassen, maar die staat wel heel snel moet ik zeggen. Maar, en tweeën... 1,51. En, een, 51, ja. Ja, ja dan zou ik meer nog een seconde harder moeten dan vorige, uh, vorige week. Maar uh, ik ga mijn best ervoor doen en uh, ik denk uh, dat het een mooi weekend gaat worden. Ja, ik had het natuurlijk eigenlijk uit mijn hoofd moeten weten als verslaggever. Maar goed, ik ben nog even weer teruggelopen naar dat bord. Terug naar beneden. 1.51.79. Dat was het inderdaad. Het huidige wereldrecord op de 1500 meter. Het wereldrecord van Cindy Klaas. En, en dat is dus de droom voor dit weekend van Lotte van Beek. Door een slecht NK-afstanden miste Hein Otterspeer... de eerste wereldbekerwedstrijden van dit Olympisch schaatsseizoen. Terwijl een groot deel van zijn ploeg beslis.nl in Salt Lake City zit... werkt Otterspeer in 10 aan zijn comeback. Steven Dalebout zocht de sprinter op. Voor het eerst sta ik er nu opeens naast, maar dat had ook een reden. En uh, nou ja, goed, ik, uh, ik, heb deze, ik zie dit gewoon als een kans. En deze kans die, uh, die pak ik uh, aan met alles wat ik heb. Tialf wordt vandaag bevolkt door bussen vol met schoolkinderen. Drie weken geleden was dit de plek waar het seizoen van Hein Otterspeer alles behalve succesvol begon. En Otterspeer 997. De strikte van uh, Merkie Ik, ik uh, bouw er zo verschrikkelijk van. En kijk eens naar de eindklasserie van Hein Otterspeer, zevende. Soms raken we hem maar eigenlijk niet. En, uh, ja, met het laatste stuk ga ik hem een hoop. Ja, Otterspeer, de grote man op de buitenbaan. En ook met zijn techniek is overgestapt op zijn oude schaatsen. Ja, er zit niks anders op dan even een trainingskampje inlassen... met de andere jongens die zich niet geplaatst hebben van, van Beslist.nl. Deze bocht, dan wagen ik traag met bij Otterspeer. Ik weet niet, ik sta er nu gewoon, uh, sta er nu gewoon naast. En uh, ja, een plan, uh, plan op Olympische kwalificatie. Otterspeer staat geparkeerd in de buitenbocht. En ik, uh, ik kom sterker dan weer dan Nooit terug. En dus is Otterspeer niet mee naar Amerika. Ploegenoten en coach Van Velden zijn daar... Otterspeer doet hier krachttraining. Als je vanuit de centrale hal van Tialf door het gangetje langs de kleedkamers loopt, deur door, kom je in het atletenkrachthonk terecht. Hier traint Otterspeer met assistentcoach Jurre Trouw. Hier wordt hard gewerkt. Hier wordt zeker hard gewerkt, ja. Geen wedstrijden. Uh, in het... Uh... Op de hooglandbanen, maar uh, ja, gewoon zeker down under hier in Heerenveen. Wat ga je nu doen? Wat ligt, ligt hier voor? Hoeveel is dat? Uh, voor me ligt een stang met uh, kijken, 60 kilo, dus bij elkaar 80 kilo. Dan slaan we hem voor, uh, vijf keertjes zometeen. En uh, ja, dan is het eigenlijk het voorprogramma van de krachttraining. En uh, dan dus begin beginnen de squats en de sprongen achter elkaar, en dan is het, uh, gaan we gewoon één ruk door. Als je een aarde hebt, dan gaat het sowieso goed. Ik gaat de schouderbladen bij elkaar, en dat uh, is goed. Eentje. Up. Deze knie valt nog steeds fijn binnen. Precies. En Dan heb ik gewoon de uh, stabiliteit ervoor ja. dat die gewoon recht blijft, en dat is wel belangrijk. Dus vanaf nu uh, goed mee beginnen. Ja, dat is prima. Ja. Nog even terug naar, naar het NK afstanden. Wat was dan de reden? Er werd toen gezegd, nou ja, dat zei je zelf ook, ik, ik liep met mijn schaats met mijn schoen te klooien. Dat had ik vervangen en weer terugvervangen. Was dat de reden? Uh, onder andere, ja, ik uh, net op het laatste moment echt voor, de, voor, de, voor de NK afstanden ging op trainingskamp uh, twee weken ervoor, denk ik, in Erfurt. Toen kreeg ik een voorhoofdholtontsteking. Daar bleef ik echt vrij, last, uh, vrij lang last van houden. Uh, Gedurende dat trainingskamp moest ik ook nog een keertje terug voor een begrafenis van familie. En toen kwam de schoenenwissel nog even voorbij. Nou ja, dus al met al uh, was het niet helemaal ideaal. Uh, ja, daar heb ik, uh, heb ik aan te wijden. Denk ik dat ik 800 ernaast zat. Ja, dus een chaotische voorbereiding zeg maar, van, van die NK afstanden. Ja, eigenlijk alles kwam op het laatste moment uh, bij elkaar. En dat, uh, ja, dat, uh, dat, dat gooide roet in te eten. Er zijn dus een paar dingen waar je helemaal niks aan kan doen. En die dingen ja, die, die gebeuren heb je niet in de hand. Maar dat van, die, van, de, van de schoenen ja, daar heb je dus wel in de hand. Hoe is het daar? Hoe, heb je nu de, de juiste keuze gemaakt? En, en hou je daar ook aan vast voor de rest van het seizoen? En wat is de keuze? Ja, klopt. Je, je hebt gelijk. Natuurlijk, uh, uh, heel veel mensen zeggen dat het uh, ja, niet verstandig is geweest in het seizoen. Uh, als het goed is, waarom verander je dat dan? Want ik heb al mijn oude schoenen gewoon hard gereden vorig jaar. Uh, maar ik dacht dat het beter was en stabieler. Uh, het wil niet altijd zeggen dat het sneller is. En dat was het ook niet. Dus toen moest ik noodgedwongen terug. En, en toen was je zelf gevoel kwijt? Ja, klopt. En uh, ja, het, het is, het is zo'n wereld van verschil. Dat, uh, dat merkte je wel. En dat zag je ook al terug in de races. Uh, al ging uh, zondag de 1000 meter wel echt een stuk beter dan vrijdag de 500 maar ja, ik ben nu gewoon weer op mijn oude, oude nest uh, terug en uh, ik, uh, ik voel me daar gewoon weer supergoed thuis. Ik uh, kan weer lezen en schrijven met mijn schaatsen en ik, uh, ik ben echt weer aan het bouwen aan mijn uh, techniek en, ja, en aan de fysieke pk's. Die, uh, die ben ik er nu momenteel echt aan het bijwerken. Ja. Maar ja, toch was het handiger geweest als je nu gewoon wedstrijd had gereden, of niet? Ja, klopt. Heel Team Beslist zit daar eigenlijk. Uh, team zit in... Uh, in Kelkeren is het altijd leuk, maar ja, euh, ik, euh, zoals ik al zei, ik zie het gewoon als een mooie kans. Ik kan wel echt gewoon keihard trainen. Ik kan ook uh, uren maken in de week uh, en dat kunnen zij niet. Zij moeten taperen voor wedstrijden en uh, wedstrijden rijden en uh, ja, week in, week uit racen. En uh, dit zie ik gewoon als een mooie kans om echt gewoon weer uh, terug naar de basis te gaan en uh, zometeen sterker als ooit terug te komen. Van schaatsen naar voetbal. Morgen strijden acht landen om de laatste vier Europese tickets voor het WK. Wij, Oranje, Nederland, is al geplaatst en dus kunnen we heerlijk achteroverleunen en genieten van de play-offs. In de landen die nog leven tussen hoop en vrees zal dat heel anders zijn. Bijvoorbeeld in Portugal. Goedenavond, José da Silva. Goedenavond, Jack. Ik spreek het totaal verkeerd uit, denk ik, hè? José da Silva, je zegt het fantastisch. Oh, wat mooi, prima. Uh, nou, dan heb ik mijn eerste test doorstaan richting Brazilië <laughs> ook. Uh, uh, uh, Houdt Portugal uh, de adem in? Uh, nou, we houden natuurlijk wel een beetje de adem in. Want uh, kijk, toen we speelden tegen Israël in Tel Aviv... en toen we hier in, uh, in het uh, Sportingstadion speelden... dachten we, nou, uh, we hebben daar 2-2 twee -twee gelijk gespeeld in Tel Aviv. Um, dat is dan jammer. Uh, maar hier gaan we winnen en dan komt het misschien wel op uh, orde... want de Russen zullen misschien nog wel uh, onderuit ergens. Nou, dat is... Hier dus uh, Adam, uh, zeker in hier in Portugal, want uh, er is alles mogelijk met dit elftal. Werkelijk alles mogelijk, Jake. Um, we, we zaten in een pool waarvan je zou denken: Nou, dat is niet zo'n geweldige pool. Zoals ik al zei, Israël, ze doen het veel beter. Maar ja, nog toch niet zo'n sterk tegenstander zoals uh, Portugal. Uh, wat zat er nog verder in? Luxemburg, nou ja, uh, daar kun je niet uh, over naar huis schrijven. Noord-Ierland en natuurlijk Rusland, dat was de sterkste tegenstander. En eigenlijk had Portugal het, uh, het klusje moeten klaren. Het is natuurlijk uh, een, een veel beter uh, elftal dan Rusland. Heeft, heeft gespeeld in. Halve finales uh, van WK's. Het heeft in de finale gezeten van het EK in 2004. Portugal zat altijd bij die laatste ja, zeg maar elftallen die tot, uh, tot aan de top drongen. En nu maken ze het deze keer uh, uh, weer een zootje van. Dat vinden ze eigenlijk hier in Portugal. Ze maken er een zootje van. Nou, het, is, we... het is een beetje Ronaldo en zijn vriendjes. Hè? Uh, die uh, viel uit uh, gisteren of eer gisteren op de training. Was dat paniek of was het uh, voorzorg? en moest hij zijn haar even goed doen? Ja, dat zou best kunnen dat hij het even goed moest doen. Maar nee, ik denk dat hij gewoon... Het is gewoon heel vermoeiend bij Real Madrid. Hè? Ik bedoel, het zijn de zware seizoenen daar bij die Spanjaarden En als je hem op het veld ziet rennen... Nou, hij doet zijn best, vind ik toch wel. Hij Zeker. scoort daar doelpunt 8. Dat is fantastisch. Ja, het trick achter het trick bedoel, Het is zonder meer een van de beste spelers die rondloopt op de wereld. Maar als je het bij het Portugese elftal speelt... Ja, dan bakt hij er weer niet zoveel van, vinden ze hier in Portugal. Dus hij wordt wel eens ook een beetje uitgefloten hier. Hij schijnt maar niet zijn draai te vinden bij het Portugese elftal. Uh, tenminste in de aanloopfases uh, naar de EK's en naar de WK's. Dus we zijn heel erg benieuwd wat hij morgen gaat doen. Ja, is Portugal uh, favoriet morgen? Nou, en over die het, twee wedstrijden? Ik durf bijna niet meer te zeggen dat Portugal favoriet is. Nee, want Zweden verloor zeggen. nog nooit van de Portugezen in Portugal. Hè? Dat is een opvallend gegeven. Vier keer winst en van de laatste drie keer gelijk. Precies, die Zweden die toch op papier zwakker moeten zijn dan Portugal... ja, die flikkert elke keer weer tegen Portugal. Hè? Uh, dus uh, we weten het niet. Ik bedoel, de Zweedse trainer heeft gezegd... Uh, nou ja, we zijn niet favoriet. Uh, maar tegelijkertijd zei hij meteen van... Uh, we hebben wel een verrassing in petto morgen. Nou, je kan wel raden wat voor verrassing dat zou moeten zijn. Paulo Bento, de Portugese trainer, zegt daarentegen... nou, we willen inderdaad helemaal niet favoriet zijn. Wat we willen is morgen goed winnen van die Zweden. Want we al zo vier dagen in Zweden moeten spelen... Ja, dan kan het best wel heel misgaan daar. Nou ja, dat is maar even afwachten hoe dat gaat. Dankjewel. Inmiddels hebben wij aan de lijn hangen Henk Ten Katen. Henk, goedenavond. Goedenavond, Jake. Kan jij een uh, favoriet aanwijzen voor uh, die uh, dubbele ontmoeting tussen Portugal en Zweden? Nou, niet echt een favoriet. Ik heb wel een voorkeur, maar dan ik ben echt een favoriet. Jouw, jouw voorkeur gaat uit naar het noorden, denk ik? Ja, naar Zweden, ja. Ik, uh, ik zou Slaatem dan uh, in Brazilië willen zien. Maar heeft dat er ik maar... denk dat het een uh, belangrijk potje wordt voor, voor beide. Ik, ik denk ook dat degene die naar Brazilië gaat, waarschijnlijk ook goud de gouden bal wint. Omdat, dat, uh, omdat daar nog goed naar gekeken wordt. Alhoewel natuurlijk Ribery ook nog steeds uh, duidelijke kansen hebben, is hè? Ja, natuurlijk is dat een kans hebben, maar. Ik, nou ja, mijn gevoel zegt me dat het. Uh, ook naar Blatter luisterend, toen de discussie over Messi en Ronaldo zich opbond, ja. dat hij ook nog een andere naam noemde en die was die van Slaatan. Dus. Het zou mij niet verbazen in ieder geval. En, uh, en misschien ook wel terecht. Klaartman is een speler die bij verschillende clubs gespeeld heeft. En met al zijn clubs kampioen geworden is. Ik denk dat er maar weinig spelers zijn die hem dat na kunnen zeggen. Ja, maar Ronaldo maakt ook een fantastisch seizoen door. Um, je hoort het net zeggen, denk ik, door uh, onze Portugese correspondent. In het Portugese elftal heeft hij het niet zo makkelijk. Komt het gewoon nee. omdat hij mindere spelers soms geen heeft dan Real? Eh... Uh... Uh, ook, ook wel. Maar ik denk ook wel een beetje dat het een maniertje zijn. En, uh, en, en dat uh, niet iedereen binnen het Portugese team uh, dat accepteert. En bereid is om, om uh, voor hem een stapje extra te doen. Aan de andere kant, ik kan me een EK herinneren van nog niet zo heel lang geleden. Dat Ronaldo in zijn eentje... Uh, bepaalde dat Portugal verder ging. Ja, is eentje ook Nederland versloeg, hè, bijvoorbeeld? Ook, ook bijvoorbeeld. Ja. En, uh, het, het blijft een, een fenomeen, het blijft geweldig spelen. En uh, het zal heel moeilijk zijn. Uh, uh, ik, ik denk zelfs dat uh, het voor Zweden gerust was geweest... als ze eerst thuis hadden gespeeld. Want? Uh, een resultaat aan de hadden gezet. En dan, dan, moet, dan komen die Portugezen nog een keer onder druk te staan. Het ja, is de druk ja. nog groter. Maar uh, ik, uh, ik vind dat Zweden licht favoriet is. Uh, iedereen heeft het over uh, die uh, confrontatie tussen Portugal en Zweden. Ik wil ook die andere wedstrijd even doornemen. Want Frankrijk-Oekraïne, denk je dat Frankrijk het moeilijk gaat krijgen? Ja, gaan het zeker moeilijk krijgen. Omdat uh, ja, het, het, het, het Franse elftal is, uh, is toch nog niet steeds datgene wat we ervan verwachten. Ze winnen uh, hun wedstrijd vrij moeizaam. En uh, ja, ik heb het idee dat, uh, met name in de Oekraïne, dat het uh, nog wel eens heel erg moeilijk voor ze kan worden. Gaan we naar de volgende wedstrijd? Maar de, ik vind ja? het wel dat Frankrijk favoriet is overgezond. Okay. Wel het Frankrijk het favoriet. Uh, de derde wedstrijd waar ik het over wil hebben is uh, de ontmoeting tussen IJsland en, uh, en Kroatië. Uh, ook dat is uh, een leuke wedstrijd om uh, naar te gaan kijken. Ja, voor mij wordt dat uh, bijna zeker Kroatië. Ja, hoewel dat IJsland toch inmiddels een aantal aardige spelers heeft. Jawel, en, en uh, met name spelers, uh, Volgens mij alle spitsen spelen of in Nederland of in Engeland in de competitie. En ja. in, in Engeland in de premiership. En doen het zeker niet slecht. Maar ik, ik, ik, uh, ja, ik schat Kroatië toch een hoger in. Ja, hij heeft, heeft, en, heeft uh, meestal stiekem een lekkere ploeg, hè? Ja, aan de hand van Modric uh, denk ik dat hij doorgaat naar uh, Brazilië. Dan de laatste wedstrijd. Uh, Griekenland. Uh, jij hebt in Griekenland gewerkt. Wij kennen ja. Roemenië uh, zoals jij het ook kent, maar we kennen het natuurlijk als tegenstander van Oranje. Zijn die ploegen enigszins met elkaar te vergelijken? Uh, nou, niet echt. Uh, Griekenland heeft een bepaalde traditie. En die traditie is dat ze uh, uh, algelijk geen goed team hebben, maar het bijna nooit verliezen. Uh, die Grieken spelen ook niet om te winnen, die spelen om niet te verliezen. En, en door, door zouden te spelen, hebben ze vaak toch nog wel de kwaliteit voor in om een goal te maken. En, uh, en met name uh, Samarans uh, kan daar nog wel eens een bepalende rol in gaan spelen. Alhoewel, als ik hem de laatste keer tegen Ajax heb zien spelen in de Arena, dan uh, denk ik dat hij daar niks te zoeken heeft. Nee, maar in Glasgow speelde hij nog wel goed tegen Ajax. Ja, ja. En, en, en die Grieken hebben op de een of andere manier. Ik, ik, heb ze natuurlijk, uh, ik heb er gewerkt, dus dan volg je dat ook wat intensiever als andere landen. Maar er toch ook een hoop spelers bij zitten waar ik zelf nog mee gewerkt heb. Maar die hebben op de een of andere manier. Hebben die, wanneer die voor het nationale team spelen. kunnen die altijd iets extra's brengen. En uh, je hebt het ook nog uh, op de afgelopen EK gezien. Uh, dat die Grieken gewoon niet makkelijk te verslaan zijn. Een paar oude rotten erbij hè? gek als inmiddels 33 maar is ja. en Katsouranis dat soort jongens. ja, ja goed, god Katsouranis had een paal en en en Karagunis bij Voelen. maar die trouwens regelmatig nog speelt en dat verbaast me. Ja. maar uh, het, het zijn jongens die, uh, die op het moment suprem als ze voor hun land komen en het volle wordt gespeeld die zijn tot iets extra's in staat. Dus, als dus ik... wat, wat mij betreft is Griekenland favoriet in die wedstrijd. Dus als ik het rijtje voor jou maak, zeg jij Zweden, jij zegt Frankrijk, Kroatië en Griekenland. Ja, ja. Prima, is bij deze genoteerd. Oké. Okay. Dank je wel, Henk. Mm. Dank je, graag gedaan. Hoi. met I Would Die For You. En het lekker is als je in de studio zit. Niet alleen dat je de heerlijke muziek uh, hoort die uh, al jarenlang... De mix is met sport bij langs de lijn... maar dat je ook op allerlei monitoren kan kijken... en onder meer kan kijken naar de vriendschappelijke wedstrijd... tussen België en Colombia. Waarom is het interessant om te kijken hoe de Belgen spelen... maar zeker ook omdat dinsdag aanstaande in Amsterdam Arena... Colombia de tegenstander is van Oranje. Het staat in de top 5, de nummer 4 van de wereld op dit moment... op die idiote ranglijst waar we steeds rekening mee moeten houden. België tot nu toe steeds beter. Tot Falcao scoort 0-1 en inmiddels is het 0-2. En dat betekent dus dat Colombia door Louis van Gaal... betiteld als de zwakkere van de twee als je het hebt over Japan en Colombia, dat Colombia een aardig visitekaartje aan het afgeven is... en dat België even een tik op de kin krijgt. Kortom, wordt vervolgd. Als we het over Oranje hebben, dan hebben we het natuurlijk... over die oefening in het tegen Japan en Colombia. En daar heeft Louis van Gaal in de selectie twee spelers opgeroepen... die al een tijdje niet meer voor Oranje hebben gespeeld. Maarten, Maarten Stekelenburg er meer dan een jaar geleden... voor het laatst in het Nederlands elftal En Luciano Narsing. Hij was tien maanden uit de relatie vanwege een blessure. Bas Ticheler sprak als eerste met de doelman van het Engelse Forum. Het is even geleden. Ja, dat is een tijdje geleden. Ja. Het is een beetje welkom thuis, of niet? Maar het is eerst van ouds, hè. Maar hoe is dat als je toch een jaartje bent weggeweest? Nou, is precies een jaar dus. Ik weet wel dat ik mijn laatste wedstrijd gespeeld heb op 16 oktober 2012. heb ik me laten vertellen. Ja, maar dat weet je dus wel. Ja, nee, dat klopt. En wat zegt dat dat je dat nog weet? Hoe graag ik er eigenlijk bij wil zijn om weer te spelen. En hoezeer je het gemist hebt... Dat ook. Dat heeft uh, verschillende oorzaken. Dat heeft met vorm te maken, bestuurders te maken. Dus ik ben in ieder geval blij dat ik er weer bij ben. Um, maar de vraag was, hoezeer je het gemist hebt? Ik verwacht niet dat je gaat huilen, het is geen uh, memories, maar... Nee, natuurlijk heb je het gemist. Ik bedoel, uh, dat lijkt me ook niet meer dan logisch, als je er eigenlijk uh, altijd bij bent geweest. En nu door verschillende redenen, waar ik net aanhaalde, uh, er niet bij bent, dan, dan is dat natuurlijk uh, heel vervelend. En, uh, ik begon goed bij, uh, bij Fulham. Ik raakte de eerste wedstrijd geblesseerd. Dus het was een domper. Ik had uh, een goede voorbereiding gehad. En dan hoop je je vorm weer terug te pakken en weer terug te komen bij het Niels Helfthal. Alleen, uh, ja goed, dat liep iets anders. Ja, en nou, beide pas we Dus misschien is het wat moeilijker inschatten. Maar uh, in de tijd dat jij hier altijd was, was jij ook altijd de eerste keeper. Daar was er geen discussie over. Daarachter was er misschien eens dus discussie wie de tweede, wie de derde keeper was. Dat lijkt nu allemaal wat anders. Ja, dat klopt. Dat is iets, iets veranderd uh, onder deze bondscoats. Dat, uh, dat is niet erg, vind ik. Want concurrentie is altijd goed. Dus uh, ik ga er in ieder geval alles aan doen om, om minuten te maken. Is misschien nu wel in je voordeel juist? Ja, goed. Dat kunnen we achteraf bekijken. hem. Um, uh, mogen wij zeggen dat het daar niet zo heel goed gaat? Nee, de laatste wedstrijden wat minder inderdaad. Ik uh, moet ook niet vergeten dat de laatste wedstrijden natuurlijk United en Liverpool was. Dus uh, dat zijn de lastige wedstrijden. Maar goed, we hadden allemaal graag gezien dat het wat anders was. Dat we wat hoger stonden, wat meer punten hadden. Maar goed, dat is op dit moment niet zo. En nu richt ik me op het Nederlands aftal. daarna gaan we ons weer op voelen. Heb je Martijn Jol een handje gegeven die je op het vliegtuig stapte hier naartoe? Ja, maar dat doe je altijd. Ja, maar misschien zie je hem niet meer bedoel ik? Ik zie hem nog wel. Want er is nog wel veel kritiek op hem. Ja, maar je weet zelf ook hoe het werkt. Als je geen wedstrijden niet wint, dan komt er kritiek en of dat terecht of onterecht is, dat, uh, dat is altijd lastig. Alleen uh, goed, uh, op dit moment uh, ga ik er niet vanuit dat als ik het gewoon heel dat hij weg is. Want dat uh, absoluut niet. Nee. Wat stel jij je voor van deze week? Dat ik uh, lekker ga trainen en uh, hopelijk wat minuten ga maken. Volgend nog op het nieuws over Martin Jolde is natuurlijk afwachten wat er gebeurt. Maar inmiddels is er een andere Nederlander bijgeschoven. René Meulensteen die de coach was van Manchester United onder supervisie van Ferguson. En even leek naar Qatar te verhuizen, maar uiteindelijk nu toch in Londen bij Fulham aan de bak gaat. Goed, Stekenburg er een tijdje niet bij. Luciano Narsing, precies hetzelfde. Ook afwezig, iets minder lang dan Stekenburg. De oorzaak bij hem een zware knieblessure. Man, man, man, dat heeft ongelooflijk lang geduurd. Heel lang. het Goed is dat tien maanden. En hoe vaak heb jij in die afgelopen tien maanden gedacht, dit komt nooit meer goed? Uh, vaak genoeg. Uh, je traint uh, acht maanden met dat uh, stijf knie. En uh, na, na een maand of zes denk je van wow, het is al zes maanden geleden, maar ik voel nog steeds stijf knie. Maar uh, veel gesproken met uh, spelers en fichers en uh, ik heb uh, begrepen dat het erbij hoort. Dus uh, ja, ik heb de moed niet opgegeven. Nee, maar het duurde wel eigenlijk langer dan dat men aanvankelijk dacht. Ja, want uh, normaal zeggen ze zes tot negen maanden. Na zes maanden uh, ja, begon ik eigenlijk aan te sluiten bij PSV. En uh, ja, gelukkig uh, is het uiteindelijk goed gekomen. Um, hoe is het nou weer om hier te zijn? Voelt dat als een soort overwinning? Als een beloning, ja. Als ze uh, tien maanden in de dip hebben gezeten en uh, dat je nu een beetje licht in de tunnel ziet. En dat je nu weer uh, ja, wordt opgeroepen, zie ik al meer als een beloning. Hoe lang het duurde in die tien maanden, en dus misschien wel langer dan je had verwacht... zo snel gaat het eigenlijk nu ook wel weer sinds je terug bent. Want dat gaat ineens weer sneller dan gedacht. Ja, het gaat heel snel. Ik had eigenlijk niet gedacht dat ik al nu zoveel wedstrijden zou hebben gespeeld. En uh, ja, voor mij is het alleen maar goed en uh, positief. En niet alleen gespeeld, maar ook beslissend geweest. Ja, ook beslissend geweest. En uh, ja, ik hoop dat ik dat uh, vaak kan zijn. Ja. Uh, de bondscoach heeft daar vrijdag nog iets aardigs over gezegd. Ja, ik heb het uh, gehoord. En ik wil Narsing laten weten, dat had ik hem al laten weten hoor, uh, te, dat ik hem altijd zou blijven volgen. Want die heeft natuurlijk ongelooflijk goed gespeeld in de beginfase van mijn periode. En was toen ook bepalend voor het resultaat. Nou, ik wil hem uh, dat vertrouwen schenken, uh, ook al is hij nog niet daar waar hij moet zijn. Maar hij gaat ook niet starten. En dat zijn mooie woorden en ik ben hem uh, dankbaar voor dat hij ook een man van zijn woord is. En uh, ik heb het uh, natuurlijk goed gedaan uh, voor mijn blessure. En uh, hij heeft me ook duidelijk aangegeven van uh, zodra je fit bent uh, blijf ik je in de gaten houden. Dat heeft hij gedaan en uh, ja, vandaar die beloning. Uh, hoe lang gaat het nog duren voordat je echt wel helemaal 100% bent? Ik denk niet lang meer. Uh, ik speel nu al veel wedstrijden. Uh, conditioneel dan moet ik nog wel sterker worden. Ik denk dat ik nu op uh, 80% zit. Maar dat is het. Ik bedoel, uh, conditioneel, de rest is goed. Ja, conditioneel is het nog. Uh, de rest is uh, op zich goed. We wist mijn er pijnvrij. Na de wedstrijd heb je natuurlijk wel een stijve knie, maar dat, uh, dat maakt niks uit. dan kan ik gewoon lekker uh, pijnvrij spelen. Alle blessures weer voorbij, hè, de familie Narsing? Ja, mijn broer uh, heeft ook geen uh, ja, blessure meer, dus uh, ja, dat, uh, dat is goed. Ja, die viel weer in tegen PSV met Paxfolle. Ja, dat was ook uh, ja, zijn, uh, zijn retree, ja. Hebben jullie veel met elkaar gesproken die tijd? Ja, ik denk uh, ja, dat mijn broer me alleen maar heeft gesteund. Hij uh, heeft me wekelijks, uh, dagelijks geappt. Van hoe gaat het? Blijf volhouden, die kan het. En uh, ja, hij heeft me zeker uh, door uh, die moeilijke periode meegesleept. Uh, mee ja, en jij hem? En ik hem, zeker. Uh, ik heb hem ook geholpen. En, uh, ik heb hem vragen dat hij ook veel oefeningen moet doen, heeft hij gedaan. En uh, hij bedankt me ook wel daarvoor. Want dus twee spelers die er weer bij zijn met de selectie van Van Gaal. Aanstaande zaterdagmiddag, dus kwart over één. We zenden live uit op uh, Radio 1, de wedstrijd tussen Japan en Nederland. te spelen in het uh, typisch Japanse dorpje Genk. En uh, vervolgens ook op uh, dinsdagavond de wedstrijd tegen Colombia. Dat nog steeds voorstaat met 2-0 bij België, overigens. In de wedstrijd die nu vriendschappelijk in België plaatsvindt. Vanavond werd gespeeld uh, voor het kwalificatie-EK 2015. Jong Oranje speelde tegen Jong Slowakije. En het eindigde in een 2-2 uiteindelijk. Castanjos en Vilena scoorden. Vilena van uh, 11 meter. En Locadia kreeg rood na het doorgaan op de keeper. Kortom, er zit een verhaal in deze wedstrijd. Na die 2-2 met uh, Bondscoach Albert Stuivenberg nemen we de wedstrijd door. Albert, ben je tevreden of ben je ontevreden? Nou, ik ben, uh, nee, ik ben zeker niet tevreden met, uh, met de uitslag. Ik denk dat wij uh, in de tweede helft uh, meer hadden verdiend... En uh, ja, door het toch wel uh, wat belachelijke beslissingen van de scheidsrechter... zijn wij enorm benaderd vanavond. Dat heb ik niet eerder meegemaakt. Je zegt, in de tweede helft had je meer verdiend. De eerste helft was dus magertjes? Ja, vond ik wel. Ik denk dat we in de eerste helft wel twee goede kansen creëren. Maar ook de Slowaken waren gevaarlijk... met name door uh, het balverlies van ons uh, rond de middenlijn. Nou, zij scoren dus uh, niet, uh, niet uh, zo lang voor de rust... Ja, net, net voor de rust kregen wij een grote kans op de 1 1 maar die blijft weg. En uh, ja, ik vond dat we het in de tweede helft veel beter deden. We hadden veel meer rust in ons spel en wisten steeds de vrije man te vinden. Nou, dat resulteerde dan ook in het terechte 1-1 en ook een terechte strafschot. Nou, op dat moment dat de strafschot uh, trouwens viel uh, had de spelen die de overtreding maakten, zijn tweede gele kaart moeten krijgen. Nou, dat gebeurde niet. Nee, daarvoor was trouwens ook al eentje die zijn tweede gele kaart had kunnen krijgen. Ja, dat was de nummer 22. Die was al uh, heel de wedstrijd aan het solliciteren. Maar ja, uh, de, de scheidsrechter trap daar niet op. En uh, goed, uh, dan geven we wel heel kinderlijk, vind ik persoonlijk, de 2-2 weg. En ja. uh, Dat is gewoon slecht verdedigen. En, uh, maar goed, na de 2-2 uh, ja, komen we dus nog door met, uh, met Jurgen Locadia. Die gewoon eerder bij de bal is. En uh, ja, hij fluit en uh, tot onze verbazing uh, geeft hij rood aan hem in plaats van dat hij een staps opgeeft. Dit was uh, een hele rare situatie. Wat mij opvalt, er loopt ontzettend veel talent, ook in dit elftal. Uh, je weet van een tegenstander als Jong Slowakije, dat is wat bonkiger. Dat moet het wat meer hebben van het collectief, van het hakken zo nu en dan. Wij, zoch, ja. wij zochten zo nu en dan ook die fysieke strijd, terwijl je dat nou juist niet moet doen. Nee, maar ja, dat, wat, dat was met name, vond ik in de eerste helft. In de tweede helft ging dat een stuk beter. Ja. In die fase deden we dat natuurlijk hartstikke goed en leverden we dat ook kansen op. En op het moment dat je dat weer even vergeet en even meegaat uh, in, uh, in het spel... en het provoceren van zo'n tegenstander, ja, dan uh, ga je het lastig krijgen natuurlijk. En dan, dan moeten we het onderspit delven, want zij waren natuurlijk veel fysiek sterker... en, en weten die duels gewoon uh, veel beter te spelen dan wij. Maar is... op het dat... ja, ga nee, ga ja, moment dat, dat we dat uh, gewoon goed deden, nou, dan, zag, dan zie je ook onze kwaliteit uh, naar voren komen. Howard, hoe, hoe is de situatie nu in deze pool? Hoe, uh, weet je iets van andere wedstrijden? Nou, de andere wedstrijd is geëindigd. Uh, Schotland-Georgië uh, in 1-1. Dus, dus dat uh, is goed dat betreft, voor jullie. Ja, en wat dat betreft is dat gunstig. En uh, aanstaande maandag uh, speelt Slowakije nog uit in Georgië. En dat. Uh, dat kunnen we rustig bekijken, maar we hadden natuurlijk hier liever met drie punten weggegaan. Dat mag ja. duidelijk zijn. Jullie volgende week geen kwalificatiewedstrijd? Nee, helaas niet. Wij hebben een, uh, een programma wat, wat heel ver uit elkaar ligt. Dus we de eerste volgende kwalificatiewedstrijd hebben pas weer in mei. Dus hm. uh, dat is nog een hele lange weg. Ja. Speel je wel volgende week? Nou, we spelen maandag uh, Frankrijk uit. dus nou, we hebben leuk potje. Uh, ja, hij steek in de We moeten eerst nog even kijken wie we allemaal fit hebben natuurlijk. Omdat uh, Jurgen uh, ging natuurlijk, Locadia. Uh, hoe ziet dat eruit? Want in Eindhoven halen ze heel diep adem. Want Matafs is er tot de winterstop uit. Zal ze niet gebeuren dat Locadia er ook een tijdje uit is? Ja, dat uh, wordt afwachten. We zullen morgen bekijken hoe dat ervoor staat. Uh, dus het is geen, hier wel geen gebroken enkel of wat dan ook. Maar we moeten dat morgen beoordelen. En uh, Lucas Staniers ging natuurlijk ook al eerder ja. geblesseerd uit. Dus dat zijn de twee spitsen die we tot onze beschikking hebben nu. En dus richting maandag moeten we even kijken hoe we ervoor staan. Maar we spelen natuurlijk uh, een hele mooie wedstrijd in Frankrijk tegen een, een topproeg. Heel goed. Dank je wel en veel succes verder. Dank je. goed uh, We gaan schaken. En als ik uh, zeg, we gaan schaken, dan uh, denk ik aan Hans Beum. En als ik aan Hans Beum denk, dan zit hij al naast me. Dus wat dat betreft is het allemaal weer goed ja, uh, geregeld ja, hier. He? Ja, ja, ja. uh, we hebben elkaar een tijdje geleden gesproken. Toen zaten we uh, de, de dag of twee dagen... voordat uh, uh, de grote tweekamp ging beginnen om de wereldtitel. Ja, uh, ja jij was vol enthousiast. die Karsten en Anand, fantastisch. Dat werd het wel en helemaal geweldig. Uh, ik volg het nu natuurlijk, omdat ik jou heb gesproken... en ik ook gewoon sport geïnteresseerd ben. En dan zie ik... De eerste partij, 16 zetten. Uh, het, het, het, het spektakel is er nog niet nee, helemaal, maar toch? dat noemen we aftasten. Dat noemen we aftasten, dat, okay. we af, dat noemen we settelen, ja. zoals je dat gewoon in elke andere sport okay. ook hebt. Overigens heb ik geen enkele... Ik, ik hoef dat niet te verdedigen. Nee, nee, nee. Maar, nee maar, uh, maar, maar, maar dat heb je wel eens. Je hebt ook wel eens dat ze er gelijk in vliegen. Ja. Dat was een beetje Caspar. hangt ook van de karakter af van de spelers. Dit, wat ik je de vorige keer al zei, dit zijn aardige mensen. Dat zie je ook in zo'n beginfase. Ze willen eerst gewoon even weten, we, waar ben ik hier? Eh, de, de, de gekte van, de, nou ja, van een WK proeven. Vooral voor, de, voor Carlsen, die heeft een, ja. nog nooit meegemaakt. Nou, dat, dat is het gewoon. Hè? Dus dan, dan, je mag daar best over klagen. En het wordt ook gedaan door de schaakliefhebbers ook, daar niet van. Maar men geeft ze de benefit of, nou ja... Uh, van de irritatie. Maar, hè? maar is het ook niet zo, net zoals bij veel geweldige voetbalwedstrijden... dat het vooraf altijd veel leuker klinkt dan het uiteindelijk blijkt te zijn? Nee, want in partijen drie en vier begon dat vuur al uh, op te laaien. De partij, partij was ook lichtelijk terugstellend, maar al minder dan partij één. Toen begon, uh, had, had Anand al ietsje meer, uh, met wit, al ietsje meer uh, pressie. Niet veel, en het stelde nog niks voor. Maar er werd al iets uitgewisseld van een heel klein uh, stootje. Partij 3 begon echt serieus te worden. Toen, uh, toen uh, kwam Carlsen uh, uh, uh, onder druk te staan. En uh, dat, dat zag je ook aan zijn uh, uh, lichaamstaal. He, wij kunnen die partijen allemaal live volgen. Dus zowel ook met, met uh, heel volwassen allemaal. In onze sport ook. Dus we kunnen dat ja, heel, heel goed ja, ja, we kunnen dat Maar heel je goed let op zien. het lichaam, je let op de ogen. Je let op de vingers en, en, die naar het gezicht gaan of wat dan ook. Allerlei ah, dingen waar je ja, op gewoon, let. Gewoon zeg maar lichaamstaal. Ja, hoe, ja, je ja. Dat, hoe je dat wil vertalen ja, ja, ja, ja. maakt niet uit. Maar je kunt als je in een toernooizaal binnenloopt... hoef je eigenlijk de stellingen niet te zien. Maar dan kun je aan de spelers zien hoe de, hoe de stelling ongeveer is. Overigens niet aan iedereen. Je hebt ook stoïcijnse spelers zoals Spassky en zo. Die zaten erbij, ook na de partij. Dan wist je niet of ze nou gewonnen hadden of verloren hadden. Maar voor, voor 80%. En aan deze jongens zie je het. En aan deze jongens kun je het zien. Ja, die leven in de partij. Je ziet ook als ze zich niet happy voelen. Of ze, ze, ze staan onder druk. Of, ze, of de tijd begint een rol te spelen. Of de positie bevalt ze niet. Dat kun je zien aan ze. Dat, dat kon je dus zien in Partij 3. Dus stond Carlsen onder druk. Hij heeft dat heel mooi verdedigd. Uh, maar daar dat, dat, dat, dat heeft Anand kansen laten liggen. Uh, en in partij 4 partij was het net omgekeerd. Toen heeft Carlsen, uh, had Carlsen uh, goede kansen en liet dat dan weer uiteindelijk verzanden. Maar ik denk, als dit zo doorgaat... je ziet die trend van het begin heel rustig... en dan langzamerhand... Hè, nu, nu beginnen het op een tijd drie en 4 beginnen al de emoties en, en, en de krachten. En het begint langzaam te leven. En ik denk ook dat binnenkort... krijgen we een, een beslissing. En dan, uh... ja, zie, zie, je, zie je ook daadwerkelijk datgene... wat ook voorspeld was... de strijd tussen jeugd en ervaring? Ja, want Carlsen uh, heeft gezegd dat die eerste drie partijen... dat hij last had van zijn eigen zenuwen. Dus dat hij nog niet happy was met hoe hij zelf in de partijen leefde. En in partij vier had ik het gevoel dat hij dat van zich af had gegooid. En dat hij eindelijk vocht voor wat hij waard was. En dat was heel veel, want hij kwam, hij kwam heel dichtbij. Pion voor, heel boeiende opening, heel uh, uh, diep doordacht, heel interessant en zo... Kijk, ik weet wel dat, en jij bent daar ook iemand van, jullie praten wel eens over schaakvoetbal. En dat vind ik jammer dat die term zo gebruikt wordt. Want dat gebruik je eigenlijk om aan te geven dat een voetbalpartij ontaart in tiki terug of oninteressant eigenlijk. Een soort tijdrekken. Dat is erg jammer. Nou, het is vaak, het is, tijdrekken hoeft het niet te zijn. Het is bedacht. Het is niet vanuit het hart dan. Zo praat je er eigenlijk oh, over. over het nee, dat, dat, dat was eigenlijk dat tikkie terug. Of nee, zo. Nee, dus, nee, dus, nee, dat dus, hoeft een, niet. Een, een, nee, maar dat het echt gewoon bijna computergestuurd voetbal is waarbij weinig emotie en weinig uit het oh, ja. komt. Nou, ik zou het fijn vinden. Bestaat er, er ook schaak dan? Ja, zie, zeker. Echt waar, ik zou, ja? Ik zou, nou, ja, net zo denigrerend eigenlijk. Als <laughs> jullie schaakvoetbal gebruiken... zou ik het schaak willen gebruiken. Die eerste twee partijen is dan... maar dat is dan de slechte manier van een partij voetbal spelen. Dat is dus dat tikkie terug. En, en eigenlijk de tijd, de tijd doorkomen. Dat, want die, dat tikkie terug is natuurlijk niet helemaal zinloos. Want je wint tijd en je komt dichter bij dat eindsignaal. En dat is natuurlijk wat in zo'n match ook gebeurt. Ja, maar twaalf partijen. Dus een remise is niet echt een remise. Je komt dichter naar het eind toe. En als zij iets hebben voorbereid... en dat zou, zou me niet verbazen als een van de twee... iets echt, uh, echt briljants, iets echt historisch heeft voorbereid... dat hij daarmee wacht tot later op in de match. Zodat de tegenstander minder kans krijgt om zich te herstellen. Dat is bij dat... hockey die strafkoor, die nooit iemand gezien heeft... tot. In een half of vier nou, een Dus finale. Je, je wacht daarmee ja. tot, de, tot de mens in een, in een kritiekere fase komt. Dat zou best kunnen. En dan blijkt pas achteraf. Kijk, al die dingen kun je beter achteraf beoordelen. Hetzelfde als toen met die boxmatch van Van tegen en Fezje Dat hij zich helemaal laat slaan. Het eind van het liedje is, hij wint omdat, hè, omdat hij de tegenstander heeft uitge, uitgewoond. Dus je, je weet niet wat een strategie is. En de winnende strategie heeft natuurlijk uiteindelijk altijd ja, gezegenvierd. En die, dat is de beste geweest. Maar dat weten we nu nog niet. Nee, het staat 2-2 nu. Ja. uiteindelijk, degene die het wint, moet er 6,5 achter zijn naam zetten. Ja. Wanneer gaan we weer verder met deze... Nou, ze hebben elke keer twee uh, speeldagen. één rustdag, twee speeldagen, één rustdag. Vandaag is dus rustdag. Morgen spelen ze weer en overmorgen ook weer. En uh, nou, ik vermoed dat uh, verwacht dat in de komende twee partijen... één een, een, een beslissing gaat vallen. En diegene staat dan op de helft van de match voor. En die heeft een enorm voordeel... Ja, omdat de, en aan de andere kant zou het ook heel mooi zijn als er een doelpunt valt, als er een punt valt, want dan breekt ook, het ook. En dan komt die andere moet terugkomen en dan gaan ze helemaal tot de diepste van hun kunnen. En dat, ze hebben nog zoveel in zich. Het, het belooft al veel. Het begint al op te lopen die mensen de partijen, de spanningen, de, de, de kansen. Dus dat, daar komt een keer nu binnenkort een climax. De schaaksport is enorm geëvolueerd door de jaren heen. Eh, door, de, door de eeuwen heen, bij wijze van spreken, zou je kunnen zeggen. Zijn er nou nog dingen waarmee jullie zoiets hebben van... nou ja, dit is iets ongelooflijk. Ja, dat komt nog regelmatig voor. Je moet het niet onderschatten. Wij, we, we, hey, die, die computers zitten met, met meer dan 200 miljoen mogelijkheden per seconde. <lacht> en dan nog, de, de, het menselijk brein gaat daar overheen. Dus het is bijna een ode aan het menselijk brein wat, wat, wat, wat, wat, er, wat er gebeurt... Uh, dus wat dat betreft... Uh... Maar is er al iets geweest in die eerste vier partijen van jezelf? Nou, een, wow. een, een, een, uh, een manoeuvre van, uh, van Carlsen met een dame die die, die, die naar een hoekveld bracht. Nou, ik weet niet of jij, of jij ooit wel eens een aanvaller in de spits op een uh, ja. rechtsbek uh, achter uh, een positie hebt gezien. Maar dat is het ongeveer. En die stond dus naast de koning. De dame op H1, koning op G. Nou, dat komt. Ik heb het nog nooit gezien in een WK. Dus dat, dat begint het al een beetje te, te, te komen. En dat zeg triggert. Maar. Dan gaan jullie dan nou met elkaar over praten. Nou ja, nou? nee, en waarom dat, doet dat, hij dat? En, dat is een, dat is ja. een giga ge, ge, ge en gekwetter ge en ge, weet ik veel wat. Op, op, op, op internet natuurlijk. En allemaal live. Terwijl die zet dus gebeurt. Dan duikt iedereen daarop. En dan krijg je dus die enorme commotie. En nou ja, goed, ik volg dat uh, een beetje aan de zijlijn... zodat ik daar achteraf over kan berichten. Want als je je daarin gaat mengen, dan, dan, dan, dan kom je niet uit. Het is hetzelfde als dat je bij de kapper over uh, ajax Fijn gaat praten. Iedereen, iedereen heeft er verstand van, zeg maar. dus dat moet je niet hebben. Even tussenstand, naar vier partijen? Twee-twee. Ja, maar is er een lichte favoriet voor je? Nee. Nee? Nee, en ik denk dat er heel binnenkort een, een beslissing gaat vallen... en degene die dan wint, dus degene die het eerste wint... Voor, degene die... die het eerst voorstaat? Ja, en, en wie er gaat voorstaan, dat kan ik, niet, kan ik echt niet voorspellen. Dankjewel. Ons. Goed, wat gaan wij doen? Ik kijk, op, ik kijk op de klok. Ik denk opeens aan David Bowie. En ik denk aan Changes. Mooi, mooi intro trouwens. Hou je hiervan? Beetje ja, priade, een beetje mooie piano, een beetje. Saxofoontjes erbij. Bowie kan aardig zingen hoor. Nee, hij komt nog even.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 Strange ch ch changes Don't wanna be a richer man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 Changes. Don't turn and face the strain. Ch ch changes. changes. Don't tell them to blow up on uh, all of it. Best leuk om er eens over na te denken. Wat hebben nummers als My Generation van The Who, en Psycho Killer van Talking Heads, en Poker Face van uh, Lady Gaga, of Notorious van Duran Duran, of bijvoorbeeld dit nummer Changes van David Bowie en Soshubudo van Phil Collins met elkaar gemeen? Er wordt in dat nummer gestotterd. Yes. We gaan zeker niet stotteren als we het hebben over tennis en Marcella Meska aan de lijn hangt. Goedenavond Marcella. Hallo. Toetje van het tennisseizoen wordt dit weekend gespeeld in Belgado. Uh, Novak Djokovic en Radek Stepanek... beginnen morgenmiddag aan de finale van de Davis Cup. Servië tegen Tsjechië dus. Uh, ja, Djokovic is uiteraard gebrand op de zegen. Maar wat is er allemaal gaande in zijn team... Ja, nou ja, hij moet het zo'n beetje alleen doen, hè. Want, uh, nou ja, nummer twee, Janko Tipsarevic, uh, is niet fit. Die heeft al lange tijd een hielblessure. Probeert op tijd fit te zijn, maar ja, het lukt gewoon niet. Dus hij valt uit. Dan zou je denken, nou, dan heb je Viktor Troitsky. Toch ook een wereldtopper uit Servië. Maar ja, laat hij nou net die man zijn... die al uh, sinds deze zomer uh, geschorst is... omdat hij een bloedtest, een uh, dopingtest... Ja, had ontlopen en zei ik ben ziek, mag ik het morgen doen? En ja, dat is natuurlijk een staartje gekregen. En hij is voor een jaar geschorst. Dus hij is er ook niet bij. Dus we moeten met een rookie in de tweede single aantreden. Een zekere Dusan Lajovic nummer 117 van de wereld. Dus ook niet zo slecht. Maar wel een jongen die nog nooit een echte Davis Cup wedstrijd heeft gespeeld. Wel eens een keer in zo'n dead rubber, weet je wel. Een wedstrijd die er niet echt toe deed. Ja, en die moet dan tegen Berdy... Dus als je het gewoon dan uh, op papier bekijkt, denk je Djokovic, Stepanek. Nou, Stepanek wel goed, maar Djokovic moet dat winnen. Berdic tegen Dilajovic, nou ja, dat gaat Berdic winnen. Dus dan is het morgen 1-1. Dus het gaat om een dubbeltje eigenlijk. En het gaat om uh, de dubbel. Ja. En, en, en ja, gaat Djokovic daar dan in spelen? Normaal gesproken niet. Ze hebben een dubbelaar, Simonic. En dan nog een beetje onbekende uh, Servië, maar wel een goede dubbelaar, Bozoljak. Um, maar ja, dan krijg je ook nog Berdy Stepanek tegenover je. Dus dat kan wel eens een hele belangrijke dubbel gaan worden. Dus voorafgaand was Djokovic veruit favoriet. In eigen huis, in Belgado. Maar nu, nou, nu wordt dat nog maar eventjes afwachten wat het gaat worden. En heeft de Tsjechië uh, opeens uh, hele goede kansen. Ja, Tsjechië komt niet uit de lucht vallen hè? als een goede tennisnatie op de gebied in ieder geval. Nee, zijn echt de laatste jaren... Nou ja, ze staan aan de laatste vijf jaar voor de derde keer yep. in de finale. Uh, uh, ze wonnen het vorig jaar in, uh, in, in eigen land. Hè, dat was Spanje. zo mooi met la Lendl langs de kant. En nou, dat was één groot feest. Dat was fantastisch. Nou ja, en, uh, en uh, Servië, ook een land natuurlijk uh, van de laatste jaren. Zij wonnen de Davis Cup in 2010. Hè, toen was Djokovic ook de grote held. Hele team schaar. Uh, die schoorden zich daar afgelopen helemaal kaal. Dat was een volksfeest. Ja, het is een Hartelijk raadje he, om dat te doen. Ja, ja. en uh, nou ja, uh, Djokovic, uh, we gaan het zien. Djokovic en Berdych, de twee toppers. Maar ja, het zijn waarschijnlijk de andere mannen van die beide teams... die de helden kunnen worden. Wat wordt dat voor een sfeer daar? Wat, wat moet ik me voorstellen? Ja, uh, Servië, nou, uh, we kennen het, hè? dat zijn hele emotionele mensen. En, en Djokovic, nou ja, ze zeggen wel eens, hij, hij is het beste exportproduct van het land. Hij staat daar op uh, ja, uh, uh, bijna hetzelfde niveau als, als god in dat land. Hij is zo groot. En de vorm waarin hij nu verkeert. Sinds de US Open geen wedstrijd meer verloren. 22 wedstrijden op rij gewonnen. Uh, net de tourfinals in Londen. Dus hij zit in een, in, in een bloedkant. Hij heeft vertrouwen. Um, ik zie hem uh, in staat om in ieder geval die twee singelwedstrijden te winnen. En ja, misschien is hij ook wel zo gek om gewoon te zeggen: jongens, donderdag ik dubbel met die Simonić En ik ga gewoon drie wedstrijden winnen. En dan ben ik helemaal de big hero. Het zou zomaar kunnen. Want in die kolkende massa in Belgrado, de emoties daar die zijn uh, ongekend. Dus uh, wat dat betreft, uh, ja, misschien uh, Servië toch wel een uh, klein voordeeltje. Het probleem lijkt me zo langzamerhand voor iedere topper. En ik zat laatst ook weer naar Djokovic kijken. En op het ene moment speelt hij hier en dan speelt hij weer daar. En hij wint dus overal. Maar op een gegeven moment moet, je toch een keer, moet de pijp toch leeg zijn. Dat kan toch maar niet zo door blijven Nee, want hij, hij is zo'n beetje de enige hè, aan het eind van het seizoen. Terwijl normaal gesproken ja, die laatste anderhalve maand... slepen de tennissen zich naar de eindstrepen. Hè. De motivatie is ook bijna niet meer op te brengen. Je hebt dan wel nog die Londen, die top acht. Maar ja, een Grand Slam heb je niet meer. En uh, Djokovic op de een of andere manier... Um, speelt eigenlijk nu zijn beste tennis van een jaar. En, en ja, waardoor komt dat? Er is een soort eergevoel bij hem naar boven gekomen... sinds dat hij door Nadal op 7 oktober is gepasseerd op de ranglijst. Nadal 1, Djokovic 2. Uh, in de grote finale van New York won Nadal van Djokovic. En, ja, hij, hij heeft daar uh, een soort motivatie uitgehaald. En dat vind ik dan ook wel weer prachtig in deze sport. En heel prachtig van Djokovic. Dat hij heeft gezegd van, oké, okay, Nadal nu één. Maar nu ga ik alles winnen de rest van het jaar. En ik ga zorgen dat ik volgend jaar weer die eerste uh, positie terugkrijg. Dus dat vind ik dan wel weer heel knap. Dat hij dus ja, in zichzelf is gegaan en die motivatie eruit heeft gehaald. En dat maakt hem wel, voor mij denk ik, heel erg bijzonder. Zeker weten. Dankjewel Marcella. En we gaan het natuurlijk volgen. Zeker met deze informatie in ons achterhoofd. Dit was langs de lijn voor vanavond. Morgenavond om 10 uur uiteraard weer langs de lijn. Met uh, al het sportnieuws. En zeker ook met aandacht voor uh, de eerste kwalificatiewedstrijden in die playoffs voor uh, het WK. Morgen en dinsdag die wedstrijden. Met dus onder meer Portugal tegen Zweden, Frankrijk, Oekraïne. U kent al die wedstrijden wel. En uh, straks is er het Oog op Morgen met Chris Keijne. Wij spreken elkaar ongetwijfeld binnenkort alweer. En u weet het, kwart over één, aanstaande zaterdagmiddag met Bas. Japan Nederland, kan niet wachten. Ik kan met stokjes praten. Dag. Morgen in.